1 uur. Het NOS-journaal. Isabel Thomasen. Goedemiddag. Man die concert verstoorde in het concertgebouw zit nog vast. Libische opstandelingen omsingelen laatste Gaddafi-bastions... en nominaties NS Publieksprijs bekendgemaakt. Het weer wisselen bewolkt enkele buien. Die trekken naar het oosten en daarbij is er kans op onweer. In het westen klaart het op en komt af en toe de zon tevoorschijn. Door 20 graden op de wadden tot 24 in het oosten van het land. Morgen wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af... Met een stevige zuidwestenwind wordt het gemiddeld een graad of 19. Namorgen koeler en meer buien. Een man heeft gisteren in het Amsterdamse Concertgebouw... een concert verstoord waarbij koningin Beatrix aanwezig was. De man deed zich voor als spreker en stapte vlak voor het begin van het concert het podium op... gekleed in een netpak. In de naam van Allah, de barmhartige en genadevolle. Ik weet het, het spijt me, dat is niet de manier zoals het moet. Ik ben Isa Messi. Jezua, Jezus Christus, hoe je het noemen wil. Maar ik kom u uitnodigen. Er is niks aan de hand, er is geen bom of zo. Laat me zitten. Het orkest ging van het podium. Na een minuut werd de man ook van het podium afgehaald en gearresteerd. Het concert kon worden vervolgd. De man is een bekende van de politie. Jos Klaire van het KLPD. Meneer Klaire, goedemiddag. Waarvan kent u hem dan? Ja, hij staat in de politiesystemen geregistreerd geregistreerd de aard van de incidenten waarvoor die man bij ons bekend staat... daar kan ik voorlopig geen uitspraken over doen. We hebben begrepen dat hij vaker incidenten veroorzaakt, eh, vaker bijeenkomsten verstoort. Ja, dat is zo. Hij is vaker met uh, verwarrende berichten bij bijeenkomsten geweest. En uh, de precieze aard van die incidenten of bijeenkomsten... kan ik nu geen uh, uitspraken over doen. U kunt ook niet zeggen of dat bijeenkomsten alleen in Amsterdam waren... of ook in andere delen van het land. Nee, daar kan ik nu niks uh, over zeggen. Nee. We hebben niet te maken, voor de zekerheid, even met de Damsreeuwer, hè? Nee hoor, die is beslist niet in beeld. Nee, oké. Okay. Um, de, de protesten van deze man, uh, is dat altijd op de koningin gericht? Nou, is, als we de, de uitspraken van de man beluisteren, is er beslist geen dreiging richting de koningin geweest. Zij is ook rustig kunnen blijven zitten en mm -hmm. na enkele minuten kon het concert ook gewoon weer doorgang vinden. Ja. Is de man al verhoord? Ja, gisteravond is de man door de Amsterdamse politie verhoord uh, en vandaag heeft hij een hulpverleningstraject uh, aangeboden gekregen. Wat houdt dat in? Dat wil zeggen dat hij bij een hulpverleningsinstantie wordt opgenomen om daar te kijken wat er verder met hem moet gebeuren. Dat is dwangverpleging dan? Wordt hij dat is, zijn wat zware woorden. Oh, maar hij, heeft hij daar zelf niks over te zeggen? Het is wel een gedwongen traject. Ja, dat is een dwangverpleging dan, dwangopname. Dat zijn wat woorden die ik niet wil gebruiken. Oh, waarom niet? Het is zo dat hij een hulpverenigstecht heeft aangeboden uh, gekregen vanuit een hulpverleningsinstantie in Amsterdam en dat, uh, die gaan verder met hem uh, aan de gang deze week. Uh -huh. Woont hij ook in Amsterdam? Hij is uh, uh, een man van 39 en hij heeft geen vaste woon- of uh, verblijfplaats. Oké, okay. Maar hij, hij is dus nu uh, opgenomen, begrijp ik, van u? Uh, opgenomen is een uh, groot woord. Hij is uh, een hulpverleningstraject aangeboden gekregen vanuit uh, de politie. En dat, uh, dat gaat momenteel uh, gaat dat zijn, uh, zijn gang uh, nemen. Oké. Okay. Heeft hij een verklaring afgelegd? Ja, hij heeft een verklaring afgelegd, maar ook daar kan ik geen uitspraken uh, over doen. Jammer. Waarom heeft hij zo lang zijn verhaal kunnen doen op het podium? Op zich is het een incident geweest van enkele minuten. En uh, de mensen van het orkest zijn ook uh, opgestaan. En heel snel zijn mensen van het uh, beveiligingsmensen van het concertgebouw en politiewensen naar hem toe gegaan om daar uh, op te pakken en uh, mee te nemen naar het uh, politiebureau. Oké, okay, meneer Klaren van het KLPD, dank u wel voor uw toelichting.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 Het Waterloopplein in Amsterdam hebben zich enkele tientallen motorrijders verzameld. Ze protesteren tegen de afgelasting van verschillende Harley-dagen de afgelopen tijd. Die zijn afgelast vanwege te verwachte problemen door onderlinge vetes. In Amsterdam is verslaggever Edwin van den Berg. Edwin, hoe ziet het protest eruit? Het afgelopen uur al hebben de eerste honderden Harley's zich hier uh, verzameld. Uh, achter het uh, stadhuis van Amsterdam. Met dat bekende ronkende motorgeluid van de Harley Davidson's uh, komen ze hier nog steeds uh, aan om te protesteren. Dus onder meer uh, Willem en Trudy van Harskamp van de Black Caps. De motorklub, uh, meneer van Harskamp, uit Leiden. Hè? Uit Leiden. En omstreken. Hoeveel uh, verwacht u er met elkaar in de loop van de middag? Want er zijn nog uh, honderden motorrijders onderweg, begrijp ik. Ja, daar is... Daar is geen pijl op te trekken. Volgens internet moet het heel erg druk worden. Maar ja, de weersverwachting was een beetje slecht. Ik denk dat iedereen even afwacht wat het weer doet. Maar ik denk wel dat het heel erg druk gaat worden. Okay, nou het gesprek dat ik met u heb kan elk moment worden overstemd door dat ronkende Harley geluid. Want uh, kijk, daar is er weer eentje. Wat willen jullie vandaag duidelijk maken? Wij willen duidelijk maken dat er, uh, het statement wat er heerst tussen de colorclubs... Dat dat op een uh, halli treffen of dergelijke, uh, dat dat daar niet tot een confrontatie komt. Wat is een Color Club? Een Color Club dat is een, uh, een georganiseerde club en die hebben een uh, groot bestuur. Die, die zitten in een uh, bepaalde raad in Nederland, die raad van acht, daar is de Helsingels het hoofd van. En die zorgen ervoor dat het eigenlijk allemaal goed gaat onder elkaar. Ja. En nu, uh, uh, gelooft u iets van die, die vermeende conflicten tussen de Hells Angels en die Molukse club de Satudara? Ja, er zal ongetwijfeld wel wat wezen, maar dat komen wij toch nooit te weten. Nee. En uh, u zegt, uh, uh, uh, uh, wij zijn de dupe eigenlijk als normale clubs, tussen haakjes ja. normale clubs, van die vermeende ruzies. Dat klopt. Ja, daar zijn wij de dupe van. En dat is juist heel erg jammer. Want... Er gebeurt niets op een Harley-treffen, op een motortreffen. Het gebeurt nooit. Er lopen kinderen, vrouwen, eh, onschuldige burgers, zal ik maar zeggen. Er gebeurt niks. Als mensen wat met elkaar willen hebben, de clubs, dan, komt, dan doen ze dat wel op een andere plek. Als, zei ik erbij. Hè? Ja, nou, uh, laten we een stukje naar voren komen, want we willen twee Harley's achter jullie parkeren. Want uh, al met al is er veel ruimte achter het stadhuis in de hoofdstad, maar uh, met die honderden Harley's is het beperkt. Uh, zal, het, uh, zal het iets duidelijk maken vandaag? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, want uh, helemaal wat de week in Tilburg is gebeurd natuurlijk. Hè? En dan wordt er zo'n heel evenement opgezet. Ja, ook, het is helemaal klaar. Laatste moment afgelast. Dat Zaterdagavond zegt de burgemeester, het gaat niet door. Nou, dat, dat doet pijn, hè? Nou, ja, en uh, dat soort dingen. Wij hebben zoiets van, uh, elke week is er voetballen. betaald voetbal. Er wordt van alles gesloopt en in elkaar geslagen. En daar wordt niks afgelast. We gaan het zien vanmiddag. Het is ontspannen. Het is niet rustig, <laughs> dat is wel duidelijk. Maar uh, iedereen doet zijn best om het hier ontspannen te laten blijven... tot aan het eind van de zondagmiddag in Amsterdam. Edwin van den Berg hoorde u vanaf het Waterloopplein in Amsterdam. Dit is het NOS-journaal met Isola Thomas'en. Oud-minister Gerrit Salm ziet niets in het idee van oud-VVD-leider... en partijgenoot Bolkestein om Griekenland uit de eurozone te zetten. In het tv-programma Buitenhof zei Salm dat dat geen goede oplossing is. De topman van ABN AMRO denkt dat na Griekenland... andere probleemlanden zullen volgen... en dat alleen enkele noordelijke landen overblijven. Salm zei verder dat de euro van levensbelang is voor Nederland... en de rest van Europa. Als die verdwijnt verbrokkelt de Europese economie... en krijgen we een crisis waarbij de rampzalige jaren 30 verbleven... Salm. Hij pleit voor een onafhankelijke begrotingscommissie die landen op de vingers tikt als ze in de fout gaan. In Amsterdam zijn de nominaties voor de NS Publieksprijs bekendgemaakt. Genomineerden zijn Bonita Avenue van Peter Buwalda... Congo van David van Rijbroek... Déjà Vu van Esther Verhoef... Vaslav van Arthur Japin, We zijn ons brein van Dick Swaap... en Zomerhuis met zwembad van Herman Koch. Tot 14 oktober kunnen mensen via internet stemmen... die stemmen en het oordeel van een vakjury... bepalen wie de NS Publieksprijs wint. En Die prijs die bestaat onder meer uit 7500 euro... en een sculptuur van Jeroen Henneman.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 omdat het onderzoek nog volop loopt, kan ik daar helaas op dit moment geen antwoord op geven. Wat ik wel kan stellen uh, en ik kan zeggen, is dat wij ervan uitgaan dat deze brand een op zichzelf staand incident is. En geen relatie heeft met eerdere brandstichtingen in Hogeveen-omstreken. De deze man zit nu vast en uh, ja, wij zullen deze man gaan verhoren. Maar wij gaan ervan uit dat problemen in de relationele sfeer aanleiding zijn geweest van dit incident. En dan naar de beroemdste pingwin ter wereld: Happy Feet. Hij is weer vrij. Happy Feet is finally happily free. Na een week onderweg te zijn geweest, is de verdwaalde keizerspinguin Happy Feet weer waar hij thuis hoort in de zuidelijke ijszee. In juni verdwaalde de pinguin op zee en kwam hij terecht in Nieuw-Zeeland. Hij werd ernstig verzwakt opgevangen door de dierentuin in Wellington, waar hij uiteindelijk vier keer is geopereerd. Nu zwemt hij weer gezond in de ijszee. Maar hij was volgens zijn verzorger nog wel wat aarzelend om de duik in het diepe te nemen. Uiteindelijk belandde Happy Feet, na een bemoedigend duwtje in de rug, toch in het water. En dat zorgde voor blije begeleiders en dierenartsen aan boord. Hij telling ons allemaal goed riddance. Yeah, was Tijdens een herstel in de dierentuin werd Happy Feet gevolgd door tienduizenden mensen via een webcam. En deze mensen hoeven hun hobby niet op te geven. Ook nu hij weer in de zuidelijke IJszee zwemt, kan hij worden gevolgd dankzij een volgsysteem op zijn rug. Sport bij de wereldkampioenschappen Atletiek in Degu even naar de Nederlandse Estavette vrouwen. Het Nederlandse record. Maar miste net de finale en, en die houtkamp de mannen Estavette. De ploeg heeft weinig plezier beleefd aan die halve finale. Heel weinig. Slechte wissels uh, in een matige tijd uiteindelijk. 39-39. En dan word je ook nog gedisqualificeerd... omdat een van de wissels buiten het, uh, het vak is uh, geweest. En dat is dan jammer. Uh, het, het zat er al niet in, hoor. Te veel blessures. Uh, de grote man, Chirini Martina, deed al niet mee. Dus dat is snel vergeten. Maar voor Daphne Schippers en voor de Estafetteploeg... Uh, bij de vrouwen is het een, een prachtig toernooi geweest. Twee keer negende, twee nominaties voor de Olympische Spelen... Uh, dat is gewoon heel erg goed. <coughs> Sorry, en dan hebben we ook nog de 5000 meter net gehad. Een, een prachtige race bij de mannen. Uh, laatste ronde werd gelopen in 52.61. En voor de kenners 26.06, de laatste 200 meter. En dat na 5 kilometer. Gewonnen door Farrah, de man uit Groot-Brittannië. Voor het eerst een uh, Engelse winnaar van de 5000 meter. En de eerste Europese winnaar sinds Eamon Kochlen. Een ier in 1983. Een prachtige race dus. Gewonnen door Mo Farah. Die een, uh, ja, dat wilde je zeggen. Mo Farah heeft dus gewonnen. En hij had ook al zilver op de 10 kilometer. Dus uh, een mooie race. Zo dadelijk nog de 800 meter vrouwen en de estafette finales. De motoren die rijden dit weekend de grote prijs van San Marino. Hans van Lozenoort, de race in de 125 cc en de motor 2-klassen zitten erop. Heeft Jasper Ibema nog punten gehaald in de 125 cc? Nee, helaas. Iwema moet met lege handen terugkeren naar Drenthe. Want hij is in de wedstrijd ten val gekomen. En ja, lag op dat moment ook nog niet in een positie om echt punten te kunnen pakken. Dus een, ja, toch een teleurstellend weekend voor de enige Nederlander aan de start in, in San Marino. De wedstrijd in die 125e C-klasse werd gewonnen door Nicolas Terrol. Vlak voor Johan Sarko, de Spanjaard voor de Fransman. En die twee zijn het hele seizoen al in een bikkelhard gevecht uh, gewikkeld. En ja, Zarco, die grijpt steeds... Net naast de zegen. Dat is hem al een paar keer gebeurd dit seizoen. Hij wacht nog op zijn eerste overwinning... maar ziet zijn achterstand in het kampioenschap op Tirol steeds groter worden. In de Moto2 dan. Daar miste Marc Marquez de eerste drie Grand Prix van dit seizoen punten. En daardoor heeft hij nog steeds een achterstand op de Duitse Stefan Bradel. Maar ook nu was Marquez weer de snelste in de wedstrijd. Hij won voor de zesde keer dit seizoen vlak voor Bradel. Die de leiding behoudt in het kampioenschap. Nog maar 23 punten voorsprong. En ja, over 14 dagen is de volgende Grand Prix op het circuit van Aragon. Daar rijdt Marquez voor eigen publiek. Verkeersinformatie. Bij de Edwin Gerritsen. Er staan files in het zuiden van het land. Op de A2 vanuit België naar Maastricht, voor Maastricht 2 kilometer. De andere kant op, vanuit Eindhoven naar Maastricht, tussen Meersen en knopen Europaplein, 5 kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Dan nog een file op de A6, Lelystad, richting Muiden, tussen Lelystad en Almere, 2 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. De man die het concert verstoorde in het concertgebouw zit nog vast. Libische opstandelingen omsingelen laatste Gaddafi-bastions. En drukte op Harley-protest in Amsterdam. Alles verloopt tot nu toe probleemloos. Tot zover deze uitzending. Nu omroep Max met de perstribune. Dit is Radio 1. Max. Live vanuit TV Studio 23 is dit de perstribune. Hier is uw gastheer Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom. Tweede uur van de perstribune. Vanaf uh, een geïmproviseerde televisiestudio omgebouwd tot een uh, radioplek. Vanwege de mediadagen die op dit moment aan de gang zijn. De commerciële en de publieke omroepen zetten de deuren open, wagenwijd open. U kunt over het park rijden, lopen, u kunt de studio's bezoeken. En hebben we hebben een trouw publiek hier om ons heen verzameld bij een radio-uitzending. Dat gebeurt ook niet elke week. En ik introduceer bij u twee gasten dit uur. André Bolhuis, voorzitter van NOC NSF. En de man die geen introductie eigenlijk nodig heeft, want die, die kent u hier zeker als u hem ziet. Van gezicht, Willem van Hanegem. Willem. Ja, het gesprek onderin kan u stoppen. <laughs> wat is begonnen? We zijn begonnen, ja. ja. Je zit nu uh, op Radio 1, live in de uitzending. Onze, onze uh, verslaggever Ron Vergouwen, onze mediaverslaggever, is op het Mediapark Ron. Jij kijkt wat er zo wat te doen valt. Ik hoor hem niet, dus dan, uh, dan moet hij toch even een kabel aansluiten. Kan ook gebeuren, niet alles werkt altijd zoals we zouden willen. U kunt ook, uh, ook meepraten uh, via ons gastenboek deperstribune.nl. En die Houtkamp, en die WK Atletiek, al een tijdje aan de gang. Wat nu? Uh, nog uh, de 80 meter, het laatste individuele loopnummer. Met uh, bij de vrouwen dus Caster Semenya in de baan. En die ken je vast nog wel. Twee jaar geleden werd ze wereldkampioen de Zuid-Afrikaanse. En uh, dat was nogal uh, discutabel omdat er gezegd werd dat zij meer man dan vrouw was. Elf maanden hebben ze erover gedaan om erachter te komen of ze nou wel of niet een man was. Ik uh, zou daar veel sneller in zijn. Maar goed, uh, ze ligt nu op de vierde plaats en ze is dé grote favoriete. Kaster Semenya uit uh, Zuid-Afrika. Ook in de baan Savinova, Europees kampioen in 2010 in Barcelona vorig jaar. Net voor Yvonne Hak. En daar komt Semenya uh, terwijl de Kenia's uh, nog op kop ligt. Boussine en ook de dame uit Jamaica Sinclair, Kenia Sinclair. Maar die wordt voor bijgestoomd. Als een stoomtrein komt Semenya het laatste rechterend in. En ook eh, Savinova loopt nog eh, erg goed. Die is naar de derde positie eh, doorgestoken. Nu moet Semenya uitkijken. Want eh, daar komt eh, Savinova. Maar Semenya gaat de eh, eindsprint eh, inzetten. En loopt uitstekend. Eh, Kostetskaya komt ook nog opzetten. Kostetskaya nu achter Semenya. Wie wordt het? Semenya of Kostetskaya? Het is Semenya, Kostetskaya. Over de verrassing! De Russische gaat winnen. De Russische wint in 1.559. Kosteskaya wint de Russische dus voor Semenja. De hele, hele grote favoriet. Op zijn hoest zijn bolts. Was zij favoriet Caster Semenja. Maar ze wordt verslagen door Savino, Toch Savinova. De Europees kampioene Wordt dus de, net als vorig jaar, Europees kampioen, nu wereldkampioen. Maria Savinova. En niet Kosteskaya Savinova 1. En tweede wordt Caster Semenja. Onze gasten, dit uur in de perstribune, André Bolhuis, voorzitter NOCNSF, en Willem van Hanegum. Dat gebeurt niet vaak, heren, dat er in een radiostudio zo'n klaterend applaus voor de gasten opklinkt. Leuk, leuk om te horen. Uh, jullie kennen elkaar, Willem, waarvan? Van de. Uh, het was een hele goede tandarts. Heeft mij wel eens uh, geholpen. En daarbij van het, uh, de nodige golfwedstrijden. Ja. Die we samenspeelden. Kijk aan. Uh, André Bolhuis, Willem zegt het al, tandarts van beroep nog steeds? Nog steeds, ja. Ja, want je hebt dat altijd willen vasthouden, dat werk... in combinatie met het voorzitterschap NOC en NSF. Ja, ik heb uh, altijd die twee dingen samen willen doen. Uh, en dat omdat ik de tandtenkunde nog steeds heel leuk vind. Maar ik moet wel bekennen dat langzamerhand mijn leeftijd ook... Uh, Gaat vorderen, dus misschien dat ja. ik daar binnenkort wel anders over ga denken. Ja, maar Willem durft er nog steeds te komen, begrijp ik, in die tandartsstoel. Willem oh, en ik golven voornamelijk. Oh. Ja. <laughs> ja. Wat is er leuk aan Willem, aan golf spelen? Ja, ik vind, ik vind het een heel fascinerend spel. Als je gewoon ziet hoe mensen, eh, als ze eenmaal op je baan staan, zo veranderen, dat, dat kan je niet voorstellen. Je bedoelt ten goede? Nee, nee, over het algemeen niet. <laughs> nee. Vertel, nee, vertel eens. Ze zeiden, Wat gebeurt er dan? Ze zeiden voordat ik ging spelen, zeiden ze dat is heel goed het is, rustgevend. Mm -hmm. Maar ik heb nooit van mijn leven zoveel uh, gestreste mensen gezien. Eerlijk gezien. Ja. En, en gewoon hele volwassen mensen. <laughs> gewoon er pikken, weet je niet. Als je niet kijkt, de bal goed leggen of bal uit de bak gooien. En dan denk je, ja, waar gaat het over? Daar gaat het nergens over. Toevallig hebben wij dan de aanstaande week hebben wij een, een, ja, een geweldig toernooi hier in, in Hilversum waar eigenlijk de beste spelers van de wereld aanwezig zijn. Nou, dat, dat is zo mooi om te zien. En het is, nou, hij is een speler... Maar je wijst ja, nu op André Bolhaas? Ja, ja, ja. Ja. ja, die zit naast me. Dus. Ja, maar dat kunnen, hè, ja, soms kunnen mensen dat zien als ze op internet kijken nu. Maar ja, hij zit naast je, ja. ja. Gaan ja verder. Hij zit hier met z'n tweeën, dus kan zijn niet wie ik anders zou moeten wijzen. Hè? Maar hij staat ja. zo alle Jezus ver... Ja. Dat is echt ongelooflijk. Maar wanneer, wanneer sla je ver? Ik heb geen idee. Nou, nee. hij slaat wel ongeveer tussen de 280-300 meter, hoor. Je, ja, als waar. je hem goed raakt. En dat is echt heel ver. Er zijn maar weinig spelers in Nederland die zo ver slaan. Maar dat heeft te maken met zijn achtergrond. Hè. Ja, hij is hockeier van huis uit natuurlijk. Ja. Is dat de achtergrond waar Willem op doelt? Ja. De man die je goed kan slaan ja, nou, met de stik? heb ik natuurlijk in mijn actieve carrière... gewoon met een stok tegen een bal geslagen. En de golf is hetzelfde. Alleen, het is wel een tikkie moeilijker... Mm. En wat Willem zegt, dat uh, moeten we met een korreltje nee, zout nee, nemen. Nee, nee, maar nee, het is nee, wel nee. zo dat het nadeel bij mij is, kunnen alle <laughs> kanten opgaan. En bij Willem gaan ze altijd netjes rechtdoor. En dat is het doel van het spel ook. Uh. Ja, ja, ja, dus uh, Willem doet er wat langer over. Meer slagen heeft hij nodig, maar hij is uiteindelijk sneller bij zijn doel. Nee, uiteindelijk heeft hij minder slagen nodig en is sneller de bij de zijn doel. Willem is, een, hij ja. is net zo slim bij de golf als bij het voetballen. <laughs> dus dat weet je wel. André Bolhuis, je werd benoemd in januari 2010. Je voorganger, Erika Terfstra, zei toen dit. Uh, ik ga in ieder geval mijn voorzitter niet voor de voeten lopen. Want ik vind ook dat de nieuwe voorzitter zijn eigen stijl moet kunnen ontwikkelen. En, en zijn, eigen, zijn eigen sfeer moet neerzetten. En hij heeft hart voor de sport. Hij kent zijn dossiers. Hij is een man met grote bestuurlijke ervaring. Het is een heel enmabel mens. En het is iemand die bruggen weet te bouwen. Ik durf het bijna niet te zeggen, André Bolhuis. Je bent een kanjer. In de, ja, nou, in de ogen van Erika. Nou, als Erika dat zegt, nou, is het waar ook natuurlijk. Ja. Maar hij heeft een eigen stijl. Kun je die definiëren? Ja, nou, Erika, haar stijl was natuurlijk toch wat meer naar buiten treden. En ik, ik zeg altijd, Erika heeft echt het Nederlands Olympisch Comité verbonden met het Nederlandse volk. Ik ben wat meer van de bestuurlijke achtergrond. En ik probeer daar gewoon goede dingen voor de sport te doen. Maar laten we zeggen meer, meer bestuurder dan uh, iemand die op de tribunes uh, medew inzet en op schouders slaat. Ja, misschien is dat niet mijn sterkste punt. Nee. En Willem, Willem van Hanegem uh, is deze dagen niet van het scherm te slaan met deze commercial. Willem, ja, die had als trainer al aan de bril moeten. En als analyticus werd het niet veel beter. Wat heb je gezien? Ja, ik heb niks gezien. <laughs> Waarom weet ik niet? Maar ze namen me niet meer serieus. Ik wist precies wat Willem nodig had. Niet alleen een goede bril, maar ook de juiste look. Sindsdien heeft hij de programma's voor het uitkiezen. Het afgouw is Moeten we daarheen? Ja, ik niet. Ik, ik vind het eindvliegen. Altijd de bril die bij je past. Ja, is dat de bril, Willem, die je nu ook op hebt? Ja. Ja? <lacht> ja. Ik heb er nog een paar, dus. Is dat zo? Ja, dus je hebt de de keuze. Ja. ja wat... Maar ik doe het wel deze op, altijd. Ja, de... oh, toch de al... Voor het vertrouwde gezicht kiezen, zal ik maar zeggen. De vertrouwde bril. Ja, ja. ja. Wat is er mooi aan aan deze ja, prachtige montuur? Dat ik er goed door kan kijken. Ja, ja. Daar, daar gaat het om. Dat is het eerste natuurlijk. Ja, maar dat is wel Maar ik neem aan dat je ook wel een mooie mooi montuur erbij wilt. Nee, ja, het is gek geks als ik met een paars matuur lopen. Of Waarom? een groen matuur. Geen idee. Nee, maar ik denk niet Word, dat ik daarmee zal lopen. Wordt dat, wordt dat geadviseerd of kies je zelf? Nee, kies ik zelf. Ja. ja. ja. Um, Willem, heb jij de wedstrijd tegen San Marino bekeken? Ja, en, ja. ja. Uh, niet helemaal, maar. Nee, dat was bijna niet voor, voor het grootste gedeelte wel. Ja, hadden we de goede spits deze keer? Nou, wat mij wel beviel was de manier waarop zij speelden. Kijk, als wij in, uh, de laatste jaren zeiden van. als je tegen dat soort landen speelt, dan moet je gewoon met je vingers in je neus. met 6, 7, 8-0 winnen. hij zei ze ja, maar die tijd is over. Nou, die tijd is helemaal niet over. Als je dat wil als ploeg, als team zijnde met z'n allen, dan, dan ben je er toen in staat tegen dat soort landen. Maar dat stelt daarmee ze helemaal niet veel voor. Mm -hmm. Dus het is helemaal niet, niet vreemd, hoor, zo'n uitslag, vind ik. Nee. De grootste ooit, geloof ik, hè? sinds ja. 1906 ja. of zo, weet ik het. Ja, ja lang geleden. Uh, in de pestribune kijken we altijd terug op het sportnieuws van de afgelopen week. En dit viel ons deze keer op. Ja, dat gaf het een supergevoel. Waar komt dit vandaan bij jou, die uh, snelle tijden? Nou, ja, meer kan trainen, denk ik. Ja, dat weet ik wel bijna zeker. Dus uh, ik sprint één keer in de week. Dus de rest... Uh, doe ik gewoon weer aan trainingen. Ja, dit is uh, Daphne Schippers. André Bolhuis, is dat iemand in wie je uh, groot interesse toont op dit moment? Want ze zat in de halve finale op het WK Atletiek, 200 meter. Ja, dat is een hele bijzondere atleet. Ze is heel jong, ze kan veel. Hè? Ze is zevenkampster eigenlijk. En nu heeft ze dan alleen omdat je dat niet helemaal achter elkaar vaak kan doen, en ze al twee keer gedaan had dit seizoen, heeft ze dus nu die 200 meter gelopen. En verschrikkelijk goed uit de halve finale. Dat is echt heel erg knap. Ja. En een record van Els vader gebroken. Ik vind dat uh, verschrikkelijk knap, ja. Ja, en nou wil ze toch blijven zevenkampen, Niet zich ja. verder specialiseren op die 200 meter. Terwijl wie weet wat Londen volgend jaar Olympische Spelen voor haar zou kunnen brengen. Absoluut, maar in de zevenkamp kan ze dan ook geweldig scoren. Ja. ja, maar goed, kun je, kun je op beide sporen kun je daar gokken. Nou, ik denk dat de zevenkant... die duurt twee dagen en dan ben je wel even bezig. Ik weet niet of daar nog iets mee gecombineerd kan worden. Misschien met een estafetteploeg nog. Het zou kunnen. Willem, Willem van Hanegem, jij bent, uh, je bent voetbalanalyticus. Je kijkt ook... Uh, je kan bijna de rit uitzitten... Uh, Nederland-San uh, San Marino. Heb je nog opgekeken van de transfers deze zomer? Zit er iets bij waarvan je zegt... Hey, wat? Nou, wat mij het meest opviel is... Uh, ja, ik, ik begrijp het niet, eigenlijk niet zo goed. Want als wij trainers zijn... dan zijn we al eigenlijk halverwege... Het afgelopen seizoen ben je al bezig met het seizoen wat erop daar, wat begint. Nou, Dan ben je eigenlijk al bezig met het invullen van eventuele spelers die je gaat kopen. Ja. Nou, dan, gaan we, dan gaat het beginnen. Dan heb je zes weken de tijd. En dan ineens zie je overal weer spelers gekocht worden. Dan denk ik, ja, dat is het meest gekke wat je eigenlijk me voor kan Als ik trainer ben, dat is een teken dat ik mijn werk niet goed gedaan heb. Met mijn scouting. Want als ik dan nog eens zes weken nodig heb, terwijl we zes weken bezig zijn, plus vier competitiewedstrijden, dan ben je tien weken bezig en ik moet dan nog drie of vier spelers kopen. Nou, dan heb ik uh, die, in die tussentijd daarvoor, dat halve jaar heb ik met mijn ogen dicht Nee, maar pleit je ervoor om die datum, die, die 31 Nee, dat is, augustus, dat is uh, gek voor woorden gewoon. Dat moet weg. Ja, Gewoon als het, uh, als het begint, ja. gewoon stoppen. Ja. Wat was een opvallende transfer, vond jij zelf? Ja, voor mij waren ze allemaal opvallend. Ja. Dat, ja. Noem, noem er een dan. Roes uh, naar, Fulham, naar nou, dat, Kijk, Roes is en gewoon tweede, uh, hele. Roes zat er al de hele tijd in. Dus ja. dat is niet zo gek. Roes is gewoon een geweldige uh, wie, speler. Die, Wat mij dan? alleen opvalt, is dat spelers als uh, Aceidi, El de Wies, dat die spelers niet. Niet, niet aan de bak komen. Nee. Terwijl het eigenlijk toch wel geweldige spelers zijn. Ja. Misschien dat, dat verbaast mij. Maar nou, bij Elham de Wies, Ja, ik weet niet, maar is dat niet een ontzettend lastpak dan? Ja, ik, ik, ik krijg de indruk dat ze bij Ajax zijn. Ik ken hem is. vrij goed, maar ik ja. ken hem niet. Is een lastpark maar waar zou hij naartoe kunnen, denk jij? Ja, maar dat, heb... dat soort zijn spelers die overal kunnen spelen. Ja. Het meest, meest irritant is gewoon, toen hij met Subaray speelde... en hij maakte de ene kon nog mooier dan de andere... toen vond iedereen vond hem geweldig. En op een gegeven moment dan, dan kan hij er in wezen niets meer van. Dat is toch een hele vreemde zaak, of niet? Lijkt me wel, maar ja, het is, uh, het is ook het, termijn van, uh, het beleid van een club, uh, korte termijn beleid. Ze, ze kopen een speler voor veel geld, ja, en die maar vervolgens dan, niet opstellen. Dan, nee, maar dat mag. Maar dan moet je ook niet de hoofdprijs voor hem willen. Als je hem kwijt wil, dan moet je zeggen, oké, okay, dan vragen wij niet 5 miljoen. Dan vragen we de 4. En dan, dan raken we hem waarschijnlijk kwijt. Maar als jij de hoofdprijs wil hebben voor een speler die je toch niet gebruikt... ja, jammer, dan, dan, dan blijven je ermee zitten. En als u denkt, daar heb ik een mening over. Wat Willem nu zegt, deperstribune.nl. Onze website is daarvoor beschikbaar. U kunt ook reageren op de stelling dit uur. Nederland moet structureel tot de top 10 van de beste sportlanden behoren. Ron, Ron Vergouwen op het Mediapark. Hij vangt de mooiste mediaverhalen. De vliegende kiep. Ja, Govert, het is nog steeds droog op het Mediapark. Gelukkig, zometeen zaten we even in, in dat, dat golfwagentje, de Hollywood Tours. En toen begon het te regenen, maar nu is het aardig opgeklaard. En het begint ook aardig druk te worden. Met een hoop mensen van heine en verre, onder andere de familie Blok. Daar sta ik nu bij. Waar komen jullie vandaan? Uit Elburg. Uit Elburg. En uh, uh, ook uh, de dochter meegenomen, wat is jouw naam? Amber. Amber, ben jij wel eens op het Mediapark geweest? Nee. Wat hoop je zo meteen hier allemaal aan te treffen? Waar, waar zou je graag een kijkje willen nemen? Hoe uh, programma's wordt gemaakt en zo. Zijn er dan bepaalde programma's waar je echt een keer decor van wil zien... en waarvan je de, de, de sterren tegen het lijf hoopt te lopen? Uh, Lang Leven de TV, dat vind ik wel leuk. Ja, Lang Leven de TV, met Jan Smit is dat? Ja, dat was gisteren erop. Nou, ik, ik weet niet of die studio open is. Ik zag in ieder geval wel net de tv-studio van Hollands Got Talent is open. RTO Boulevard. Dus uh, nou ja, het, het weer uh, het, uh, zit ja. er in ieder geval mee, hè? Ja, nou leuk. Gaan we allemaal bekijken. Ja, oké. Okay. Nou, ik wens u heel veel succes. Ja. Dank je wel. Tot ziens. Uh, ik loop even terug naar de meneer waar ik ook net uh, mee aan het praten was. Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum. Ja, de Hollywood Tours uh, rijdt hier ook weer voorbij inmiddels. Meneer Boertjes, ik had het net, uh, net even met u over... Uh, ja, wat is dan het belang van, uh, van, uh, van Hilversum als mediastad? Uh, uh, wat is het beeld dat mensen daarvan hebben? Uh, het, het beeld moet wat opgekrikt worden hè, naar, naar het grote publiek toe. Met onder andere uh, nou, nieuwe instellingen. Er komt er ook geloof ik een hotel nu op het Mediapark binnenkort? Daar zijn plannen voor, ja. ja. Maar het is natuurlijk een crisis, hè, dus er is niet zoveel geld. Dus iedereen heeft problemen. Maar we zijn wel bezig om dat voor elkaar te krijgen, zeker. Ja. Wat, nou ja, het is natuurlijk niet te onderschatten, wat is het belang van, van de hele mediasector in een stad als Hilversum? Ja, werkgelegenheid natuurlijk, maar ook de aantrekkingskracht op jonge mensen die uh, graag in de mediasector uh, willen gaan werken. En uh, Hilversum heeft ook een vergrijzingsprobleem. Dus uh, het is heel goed als wij in staat zijn om via dat mediapark, via de werkgelegenheid hier, ook jonge mensen hier naartoe krijgen die hier gaan wonen en die hier gaan leven. Zodat Hilversum weer een wat, wat jonger imago krijgt. Dat ja. is natuurlijk van belang. Ja. Ja, er worden allerlei faciliteiten worden hier op het mediapark aangebracht. We staan hier onder andere bij een, een traverse. Een enorme loopbrug van, van de ene kant van het spoor naar de andere kant van het spoor. Dat is ook weer om ja, de, de toegankelijkheid van het mediapark ja. groter te maken. Hè? Ja, ja. Nou ja, dat is echt een project wat in een jaar tijd van de grond is gekomen. Dus soms kan ook heel, dingen heel snel, als iedereen maar wil. De gemeente helpt daarbij. En zo gaan we proberen ook andere uh, ontwikkelingen te versnellen. Zodat uh, nou ja, die, die, die werkgelegenheid... Die natuurlijk ...vanwege de publieke omroep de bezuiniging onder druk staat... ...om die toch weer een impuls te geven. Zodat uh, ja, Hilversum toch een place to be blijft en nog meer, misschien meer wordt. Ja, want er wordt wel eens gezegd Amsterdam uh, zaagt in de stoelpoten van Hilversum Mediastad. Bent u het daarmee eens? Nee, daar ben ik niet mee eens. Hilversum hoort gewoon tot, het, tot de metropool van Amsterdam. Amsterdam is natuurlijk een enorm uh, ja, grote broer van Hilversum. Tien keer zo groot. En uh, de economische activiteit uh, is dat ook. En, en heel zo maakt daar onderdeel uit, maar heeft wel één grote kwaliteit. En dat is die mediakennis en die media, uh, knowhow En de technologie die allemaal verzameld is hier op dat mediaperk. En dat begrijpt uh, Amsterdam ook heel goed. Dus dat, uh, ik zie daar geen enkele concurrentie. Oké, okay. nou we gaan het zien. Govert, ik ga even op zoek naar wat uh, BN'ers hier op het park. Tot zo. Ja, ik ben benieuwd, ze moeten er zijn. Het is hun werkterrein. De perstribune met André Bolhuis, voorzitter van de sportkoepel NOCNSF. En met Willem van Hanegem. Uh, André Bolhuis, over iets minder dan een jaar, de Olympische uh, zomerspelen in, in Londen. Uh, is aan te geven hoe Nederland er, ten aanzien van de uh, ambitie van NOC-NSF voorstaat op dit moment? Die, ambitie, ja, dat is natuurlijk al. Het, het is heel moeilijk te zeggen: om te voorspellingen te doen op die topsportevenementen ligt het kwaliteitsverschil zo ontzettend dicht bij elkaar dat het echt heel moeilijk is om te voorspellen. Maar als je de Nederlandse ploeg ziet waar wij in kunnen scoren... zijn er toch een aantal sporten waar Nederland zeker medailles zal gaan halen. En ik hoop natuurlijk verschrikkelijk dat ze het minstens zo goed doen als in Peking. Ja, maar de ambitie was, ik uh, bij de beste team van de wereld hè, qua medailles. Nou, dat is geboren uit het feit dat Nederland... Dus dat ook toch langzamerhand wel geworden is en ook geweest is een aantal keren. Uh, in mijn eigen chef de mission tijd zijn we daarmee begonnen. Zijn we van 15 naar 19, naar 25, naar 27 en 23 medailles gegaan. Dus er was Nederland echt heel hoog in de ranking. En toen hebben we gezegd we moeten dat proberen vast te houden. En daar komt die ambitie vandaan. Ja, ja. Het, is, het is mooi. En hoe erg is het als je het net niet haalt... Nou, als het net niet had, Je kan best. er is een groot verschil tussen echt iets bereiken en een ambitie hebben. Kijk, als je niet de ambitie hebt om iets goeds te doen, dan doe je ook niet, nooit iets goed. Dus als je ambitie hebt om te zeggen, we willen dat graag en je haalt het niet precies, dan vind ik dat geen ramp. Maar je moet wel de intentie hebben je best doen om het zo goed mogelijk ja, te willen doen. Nou ja, maar je zou kunnen zeggen, die intentie zit impliciet besloten in de deelname aan de Spelen. Als je als atleet of als bond met mensen naar de Spelen wilt... Ja, dan heb je die ambitie bij wijze van spreken al. Moet je daar inderdaad een, een, een heel letterlijke getal van medailles aan ophangen? Ja. Nou, er is een hele groot verschil tussen alleen maar deelnemen op de Olympische Spelen... of ja, ook echt de ambitie hebben om medailles te winnen. En dat is niet alleen op te spelen, maar het is natuurlijk het hele traject daarvoor. Al die vier jaar die je daarmee bezig bent, of die acht jaar... Al die jaren moet die ambitie gelden om uiteindelijk dat niveau te halen. Dus het is een lang traject met ambities wat uiteindelijk resulteert in de medaille. En de medailles kan je tellen ja, en dat is waar. dan wordt het zichtbaar. We gaan hem weer even letterlijk tellen. Goud, zilver en brons bij Andy Houtkamp. Het voorlaatste nummer, Govert. 4 keer 100 meter bij de vrouwen. Zo dadelijk om twee uur nog de 4 keer 100 meter bij de mannen. En ja, nog nagenieten, hoor van de Nederlandse ploeg. Ik hoorde anderen in het praten over medailles. Ja, dat zal misschien iets te ver gegrepen zijn om te praten over een Olympische medaille voor de 4x100 ploeg. Maar toch een hele jonge ploeg waar heel veel potentie in zit. Zeker ook met Daphne Schippers. Eh, dame die eh, echt heel erg snel is. En dat eh, ja, eerbiedig gezegd voor een blanke. Want bijna alle hele goede sprinters eh, hebben toch een donkere huidskleur. Zoals ook de meeste sprinters die klaarstaan voor de 400 meter eh, finale bij de vrouwen. In baan 1 Rusland. Brazilië baan 2. Trinidad en Tobago in baan 3. In baan 4 eh, de Verenigde Staten. De uitgesproken favoriet met Bianca Knight. Allison Felix die al acht medailles heeft op een eh, WK. Eh, zes keer goud gaat zij voor haar zevende Gouden medaille. Uh, dat moet huis wel. Mershavet Myers is de derde loopster. Carmelita de Jeter. Die kennen we ook nog uh, op, als uh, slotloopster. Zij lopen in de Verenigde Staten dus een baan 4. Baan 5 Frankrijk. Baan 6 Jamaica. Baan 7 Nigeria. En baan 8 Oekraïne. En dan uh, gaan we het... Uh, uh, bijna slotstuk van dit uh, Degu verhaal krijgen. De wereldkampioenschappen voor Nederland zeker niet succesvol op Daphne Schippers en die 4x100 estafetten na. Uh, zo dadelijk om twee uur nog uh, Usain Bolt in de estafetten van de mannen, de 4 100 meter. En nu wordt er om stilte gevraagd in het stadion in Degu voor de start van de 4x100 meter bij de vrouwen. Met als uitgesproken favorieten uh, baan 4, de Verenigde Staten en in baan 3, Trinidad en Tobago ook uh, erg sterk. En uh, Brazilië deed het goed in de halve finale. Maar eens kijken of dat wereldrecord van de German Democratic Republic, oftewel de DDR uit die tijd, was het 6 oktober 85, 41, 37. Of dat ook maar een klein beetje uh, uh, geëvenaard kan worden. 41, 94 dat is de snelste tijd dit jaar gelopen door de Verenigde Staten in de halve finale. Nu zijn ze goed weg en dan is het heel belangrijk hoe die stopjes uh, worden overgegeven ik kijk naar baan 4, naar de Verenigde Staten. Die uh, liggen al op uh, kop. En dan uh, wordt er uh, goed gewisseld. Het is altijd een beetje uit elkaar uh, uh, met die uh, 4x100 uh, finale. Maar in één ding is duidelijk dat de Verenigde Staten op kop liggen. En dat ook Jamaica het goed doet in uh, baan 6. En in de buitenbaan is het Oekraïne dat uh, achterblijft. Maar daar komen de Amerikaanse met Jitor als uh, slotloopster. Zij gaat als uh, snelste de laatste 100 meter in. in tweede plaats Jamaica... Derde plaats, 10 in Tobago. En wat wordt de tijd? De winnaars zijn de Verenigde Staten. Tweede Jamaica. Tijd 41, 57. ho, dat is snel. Dat is maar twee tienden boven. Het hele oude wereldrecord. Heel snel gelopen. 41-57. Winnaars de Verenigde Staten voor Jamaica. Live vanuit TV-studio 23 is dit de perstribune. Live vanuit die televisiestudio vanwege de open Media Dagen gisteren en vandaag in heel Hilversum commerciële en publieke omroepen... laten letterlijk hun gezicht zien. Willem van Hanigem. Willem, ben jij iemand die bezig is... met de ambitieuze doelstelling van NOC NSF? 16 medailles straks in Londen of denk je, ik zie het wel tegen die tijd? Houdt het, houd het je bezig, zoiets? Nee, ik zal, me er niet, ik zal er niet wakker van liggen of ze er naar 20 of 18 halen. Nee. nee. Überhaupt, je, want je bent een maar het is sportman. op zich is het wel eigenlijk absurd dat iedereen maar verwacht... dat wij geloof ik zo met 20 of 25 medailles gaan met zo'n landje. Maar dat komt, uh, Willem, omdat dat wij in Peking 16 medailles hebben gehaald... en dat het hele land uh, euforisch was over de oogst. Jawel, maar, maar dat zei de heer niet. net, dat, dat kan wel eens een keer gebeuren. Ja. Maar ik zou het gek vinden als wij elk jaar maar verwachten... dat wij 18 tot 20 medailles... Ik denk dat, dat in Nederland... Wat topsporter gaat, wordt die lat om naar een Olympische Spelen te gaan... Voor die, voor die sporters, vind ik al zo verschrikkelijk hoog gelegd. Als je altijd die mensen ziet en dat ze op het laatst nog... of nog twee wedstrijden voordat ze zich eventueel zouden moeten kwalificeren... toch nog moeten de, die tijd moeten lopen. En dan zie je dat ze helemaal zo erg gespannen zijn. Dat, dat lijkt mij verschrikkelijk. En dan soms op een honderdste of een duizendste seconde het net niet halen. Dan denk ik, als ik dat lees, denk ik, joh, laat die man gewoon ja. gaan, man. Wat maakt het nou uit? Hij heeft dan even een, ja. een klein misstapje. Nou, nou ja, dat ja weet het... je, dat, dat is een hartstikke reële gedachte, uh, André Bolhuis. Uh, maar, maar jij gaat erover met NOC en NSF. Waarom zou je hem niet laten gaan? Nou, ik ben het wel met Willem eens ja. eerlijk gezegd. Uh, we moeten misschien... Uh, ja, op het goede moment de hand over het hart strijken, denk ik maar. Maar het is natuurlijk zo, je moet ergens grenzen stellen... Eh, met, met, met voetbal ook. Je mag maar elf mensen opstellen. Als je zegt, ja, die twaalf is ook nog zo goed, mag die toch niet meedoen. Hè? Eh, ja, maar dat zijn de regels. Maar ja, dit, dit, eh, zijn, dit, eh, dit hebben we zelf bedacht. Nou, niet helemaal zelf bedacht. Maar we de moeten deel. op een gegeven moment van tevoren de mensen laten blijken... van dan kan je wel mee en dan kan je niet mee. Ook ten opzichte van elkaar. En eh, ja, daar hebben we nou samen regels. Overigens met de sportbonden zelf stellen we die regels... En een heleboel regels worden alleen maar internationaal gemaakt. Dus er zijn een heleboel regels die buiten ons omhoog ja. vastgesteld worden. Dus uh, ik ben het met Willem eens. Het is soms uh, ja, hardstrijdend om te zien hoe iemand het net niet haalt. Uh, maar aan de andere kant, er zijn ook heel veel mensen die dat wel halen. En die er gewoon mee kunnen. Ja. Het is, het is topsport het is wat dat is niet altijd eenvoudig. Nee. Want Willem, jij, jij hebt bij wijze van spreken in jouw voetballoopbaan kunnen zien hoe je... Uh, een sport zich laat ontwikkelen, hè? van semi-prof tot prof. Uh, ik bedoel, met, met ambities die daarin opgesloten zitten. En zo gaat het natuurlijk voor allerlei sporten hè, in de loop van de jaren. Nou, toen ik begon, dan was ik een jaar of zeventien. Ja. En, en dan moest je nog uh, erbij werken, uh, uh, natuurlijk. Om... En toen werkte ik toen in de, in ja. de bouw, ja. Ja. in de Groningen. Ja, nou ja... Maar <laughs> nou, er was lachen. niks mis mee. Helemaal dus, niet. Uh, nee, maar je ziet dus dat die sport zich ontwikkelt en, en het is een beroep geworden. Uh, dat, dat kan natuurlijk ook in andere takken van sport, andere ja, maar als... ik heb het nooit gezien als een beroep. Dus. Nee? Hobby, nee. plezier. Ik vond het geweldig om te doen. Ja. ja. En, en nog, maar... Ja. Ja. Maar dat is denk ik sowieso iemand die de top in de sport bereikt. Als je dat niet leuk vindt, kom je er nooit dan kom je er in, dan in niet, nee. Als je niet... Uh, toen ik hockey speelde, zat ik ook bij het maken van mijn huiswerk... deed ik ondertussen die, die, die bal op mijn stik houden, uur in, uur uit. Dus je, als je dat niet leuk vindt om te trainen, dan word je nooit een topsporter. Dat moet je leuk vinden. En dan is eigenlijk, wat uh, uh, uh, Willem ook zegt, maar, zo'n topsporter... Die, ...dat is natuurlijk zo'n hobby van waaruit het ontstaat dat je ja. het leuk vindt om te doen. Anders word ik nooit wat. Alleen, in, inderdaad is het vaak sappelen voor mensen buiten het voetbal, die topsporters... ...om toch nog enigszins te kunnen blijven leven, dat is, nou, dat is buiten het voetballen, het golf, het tennis en het wielrennen. Dus is dat is afgelopen, ja. ja. Kijk, daar gaan alleen de sporten waar, waar, waar uh, veel geld mee gemoeid is, daar kunnen de mensen ervan leven. En de andere sporten veel minder. Maar goed... Er zijn dus goede regelingen in Nederland. Er is een behoorlijke voorziening voor mensen die die andere sporten willen beoefenen. Dus we mogen absoluut niet klaar. Maar wie zijn de zorgenkindjes nu? Welke, welke sporten, als, als het gaat om Olympische ambities en de verwezenlijking daarvan? Nou, roeien willen we graag veel medailles. Niet een sport die veel geld opbrengt. Nee. Maar waar we graag meedoen. Met judo willen we heel graag meedoen. Met zeilen willen we heel graag meedoen. Hebben we hebben ook uitstekende mensen op het ogenblik in de top van de wereld. We willen natuurlijk graag ook met de atletiek scoren. Dan hebben we de hockeyers, de mannen en de vrouwen. Nee. Uh, ja, dat zijn niet de sporten die veel geld nee, genereren. Nee, nee. Volleybal is wel een zorgenkind, hè? Volleybal is, uh, ja. ja, dat mag je ja. zeggen, dat is uh, eufemistisch uitgedrukt eigenlijk. Volleybal is natuurlijk heel erg dat je de gouden medaille hebt bij de heren, zilver en goud. En dat ze nu nummer 28 van de wereld zijn. En ook de dames voor die ballers, die jarenlang Olympisch ja. geacteerd hebben, die hebben ook al moeite. Daar tegenover staat dat zaalhandbal nu wel in Brazilië 2K gaat spelen. En ik denk dat ze zich ook gaan kwalificeren. Dus ik <laughs> vraag wel... optimistisch. Ja, ze ja, ja. Ja, ja. Ja. We zijn, zijn wel zo optimistisch. Ja. Anders lukt het niet nee. in de sport. Nee. Zij willen met voetbal ontbreekt dan weer, hè? Het Nederlandse voetbal. Op die spelen. Je er, ik... Ja, de mannen van Korpot. Ja. Ja. Ik heb ze vrijdag gezien, of donderdag gezien, maar dan verbaast het me niet. Nee, zijn ze Terwijl ernstig? Terwijl het toch, als je het ziet... Je neemt ze stuk voor stuk, zijn het allemaal ja. hele goede spelers. Maar het is zo onsamenhangend als je ze te werk ziet gaan... tegen die Bulgaren, was het van ja. de week. Ja. Dan verbaast het mij niet dat dat, dat soort ploegen zich toch uh, niet kwalificeren. Nee. Het zou wel, het, het wel een mooi podium is. zijn, hè? als je daar als je daar Ja, maar als, speler, zien... als, als jonge ja. speler lijkt me ja. dat toch het mooiste wat je maar mee kan ja. maken... De, dat is de ploeg van toen ja. met Foppen de Haan. Ja. Ja, ze hebben er toen niet echt uitgehaald wat erin zat. Maar het is een zo. Op zo ja, ik vind persoonlijk is, vind ik voetbal het mooiste wat er is. Maar ja. de Olympische Spelen vind ik Nog net mooier? iets mooier. Ja. Ja. Ja. Dat is zo ja. schitterend om te zien. Wat grappig is bij die Spelen... Uh, dat dat uh, zal André Bolhuizen misschien wel kunnen beamen. Als kijker vind je, ze eigenlijk, vind je alle, alle takken van sport leuk. Bij die, bij die spelen. En hoe dat kan, weet ik niet. Maar je ja. kan ook naar het handboogschieten gaan kijken. Of uh, eh, uh, synchroon zwemmen. Een sport waar je in Nederland niet naartoe zou gaan. Nee. Nou ja, synchroon zwemmen is een heel speciaal <laughs> voorbeeld. Maar... Uh, ik vind het heel jammer dat het voetbalelftal nu niet mee ja. naar Londen gaat. Die zijn dus mee in Peking. Wat Willem zei. Dat is echt fantastisch. Ik vind het echt heel jammer. Want grote spelers zoals Messi hè? en Ronaldo en Ro Ronaldinho... die hebben ook allemaal op de Olympische Spelen hun medailles gehaald. En dat is geweldig. Het is wel heel jammer dat Nederland daar nu niet is. Maar goed, ik ben het met Willem eens. Het is ook vreemd eigenlijk dat dat niet lukt. We hebben zulke goede spelers. Ja. En ja... Kijk, als je niet kan, dan houdt het op. Maar als je ze allemaal gewoon bekijkt... dan denk je, ja, die gasten moeten daar... moeten eigenlijk gewoon volgend jaar erbij zijn. Ja, Willem, je kan je kritische geluid laten horen. Wordt er nog naar je geluisterd? Denk je? Wat nou, daar praat je over, neem ik aan, met koorpot, Potten? Of, of, of met de jongens? Als je daar bent. V of wat zeg je? Vragen ze niet, wat vind je ervan als je daar bent? Ja, natuurlijk vragen ze ja. het wel eens, ja. ja. Nou, en dan zeg ik wat ik ervan ja, vind. Ja. <coughs> en niet wat een ander graag horen wil. Dat... Nee. Dat zou mij zo'n zorg zijn, ja, maar, maar luisteren ze, denk je, heeft het, heeft het invloed? Kom je, kom je daarmee? Nou ja, als ze niets luisteren, dan is het ook goed. Dat moeten ze allemaal zelf weten. Ja. Dat, uh, ik zeg niet dat ik het allemaal weet, maar daarom mag ik wel mijn mening geven. Zeker. Is het van belang, André, dat mensen als Willem van Hanegum, maar ook andere veteranen in hun tak van sport... van zich laten horen en, en, en hun bevindingen vertellen? Ja, dat is heel belangrijk, maar dat gebeurt toch veel meer dan vroeger al, denk ik ook. Ook in de voetbalsport, je ziet toch wel heel veel voetballers terugkomen nu, uh, voorbeeldig nog. Maar ook in andere sporten, ook in bestuurlijke gremia, zie je dat meer en meer terugkomen. Dus ik denk dat daar, vind ik, een hele goede tendens in zitten, ja. Bron, ja, het is Willem. wel leuk dat hij zegt van ouderen, daarom zitten wij bij Max zeker. Ja, natuurlijk. Nou ja, want, nou, niet alleen, het is niet alleen wiens brood men eet, maar ik denk dat mensen die een bepaalde reputatie in hun vakgebied, of dat nou sport is of elders, hebben opgebouwd, iets kunnen doorgeven aan anderen. maar ik heb het gevoel dat mensen dat niet graag willen horen. Ik sta ik niet aan, weten hoor. waarom niet. Hoor. Of ze zijn bang, ik weet het, ik weet het ook niet. Maar... Waarvoor? Jij bent geen concurrent van niemand. Nee, nee. Ik hou alleen van het spel. Ik eh, ben een wijze man. Eh, ik die... de rest, eh, voor de rest <laughs> ja. niet in wezen. Je weet misschien, Govert, het is uh, Diederik Simon... dat is een roeier in de Holland-8. Ja. Die gaat nu voor de vijfde keer naar de Olympische ja. Spelen. Die is 41 jaar. Als je dat nog kan... Nou, huh? dan maar je, je heeft je... een zittende sport gekozen. <laughs> ja, nou ja, dat is niet eenvoudig, zo'n roeibankje. Nee, ik op. zou het niet graag doen, want nee. het is fysiek. Nee, het is Denk ik een van de zwaarste dingen die er ja, zijn. Ron, uh, Ron van Gauw, ik hoorde dat je klaar stond, Ron. Ja, ik sta klaar en ik sta nu aan de andere kant van het Mediapark als daar wat ik daarnet was. Uh, ik ben nu in het gebouw van de Media Academie. Want ja, ook mensen die in de media werken, die, die moeten soms onderwijs hebben. Dat gebeurt dan onder andere dus bij de Media Academie. Um, Laura, jij bent van de Open Studio Dagen. Jij weet alles over de organisatie, want je bent verantwoordelijk voor alles wat er hier nu plaatsvindt, allemaal. Um, ja, op de achtergrond hoor je nu iemand spelen, daar ga ik zo naartoe. Maar Laura, de Open Studio Dagen zijn niet voor het eerst dit jaar. Nee, de Open zijn dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. Uh, wel jaar uitgepakt omdat we nu ook onderdeel zijn van het Hilversche Media Festival. Een evenement wat uh, naar aanleiding van 60 jaar televisie uh, dit jaar ontstaan is. En uh, ja, wij, wij nemen daar nu ook aan mee, uh, voor de vierde keer de Open Studio dagen. Ja, gisteren hartstikke goed weer, nu iets minder, maar de opkomst is zoals jullie verwacht hadden? Ja, de opkomst is zeker zoals we verwacht hadden. We hebben gisteren ruim 7000 uh, bezoekers uh, uh, op het mediapark, uh, die naar het Mediapark zijn gekomen. En we zitten nu ongeveer uh, rond de 3000, dus uh, het loopt uh, erg voorspoedig. En volgend jaar weer waarschijnlijk? Zeker. Volgend jaar nog meer bezoekers. Oké, okay, nou, ik ga even naar de andere kant hier lopen. Ik hoop dat dit allemaal goed te verstaan is, Govert. Ik moet me even door een, een mensenmassa heen wurmen. Want dan hoor je, als het goed is, nu iemand met een gitaar. Dankjewel. Hallo. Hallo, Peter Rens. Ja, we zitten midden, en midden in een interview. Ik onderbreek je. Ja, maar dat is heel goed. Want jullie van Radio 1, jullie van Govert. Ja, want een paar weken geleden was je bij ons. Ja, en daar was ik al zo blij mee. Dus ik ben blij dat jullie ons nou komen opzoeken. En nu ontvang je hier mensen hier in het gebouw van de Media Academie. Wat, wat ben je aan het doen? Je bent gitaar aan het spelen. Ja, dus we waren net de jingle aan het, aan het doen. Dat zag ik zo even spelen. Maar uh, dit is een radiomaakster. En die vertelt hoe zij Vertel even wat jij op, op, op, op radio doet. Dus daar die interview ik nu. Ja, ik, ik ben Marijke Verhulst en ik kom uit Brabant, uit Oudenbosch. En uh, Peter-Jan heeft mij net geïnterviewd over mijn werk bij het lokale omroep Radio Haldenbergen. En ja, dat vond ik heel interessant ook om hem dat te vertellen. Hoe ik mijn eigen programma maak en uh, hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Ja. Ja. Proberen we eigenlijk een soort structuur te geven voor iedereen die met media bezig is. Van hoe zet je dat nou op? Wat moet je doen met de Buma? En al die dingen meer. Ja. Nou, heb je een paar weken geleden bij ons in het programma verteld... je bent bezig met een eigen tv-zender. Ben je ook mens Rens, Rens 1? Het logo staat er al op. Het, het logo is er al. Over Het, het logo staat er al op. Ben je mensen aan het scouten voor je nieuwe zender? Oh, ik heb twee presentatrices aangenomen. En haar ga ik ook het voorstel doen... om samen te werken met Rens 1 uh, uh, op een aantal gebieden. En dan hebben we, zitten we in een hele mooie kerk waar zij van uitzendt. En dat is, uh, ja, dan gaan we kijken hoe we kunnen samenwerken. Want dit is een talent wat er zit... Nou, we hebben twee presentatrices hebben we al aangenomen. Eén voor het wellnessprogramma en één voor het dierenprogramma. Ja. En nu ontvang je dus hier mensen in je tv-studio. Daar blauw van de mensen. Zeg even hallo. Zeg even hallo tegen Nederland. Hallo. hallo. Kijk, het is radio, moet je ze toch horen. Ja. ja. Nou, succes nog vandaag. Wij zullen de jingles zullen we even samen voor je zingen. Oké, okay. we gaan eruit met de jingle. la, la, la, la, la, la. la. La la la la la la Rens 1... Peter-Jan Rens, Rens 1. André Bolhuis, voorzitter, la la la Willem la la la Willem, let jij, kijk jij, speciaal naar Ronald Koeman als trainer van la Nee, la Nee, nee, dat niet. Nee, nee. Maar heb je een idee van hoe hij het doet, wat hij doet? en of het Nou, uitstapt? hij doet het uh, tot nog toe goed. Maar dat is niet, het verbaast volgens mij iedereen. Maar ik begrijp niet waarop dat gebaseerd is. Waarom niet? Omdat ik vorig jaar al vond dat ze heel veel talent hebben. Maar als je elke keer maar loopt te zeuren van... het is geen talent, het is een jonge ploeg, we hebben geen geld. Dat gaat op een gegeven moment, zeker wat jonge gasten gaat... dan gaat het op een gegeven moment de keel uithangen. Dus het verbaast me helemaal niet, terwijl ze nog drie, vier hele goede spelers kwijt zijn geraakt. Dus het verbaast me niet dat ze nu gewoon zo goed spelen, hoor. Nee. En het gaat alleen maar beter. En ik heb toen voorspeld, vorig jaar, als zij het allemaal bij elkaar konden houden... dat zij over drie jaar gewoon niet zomaar mee kunnen doen voor het kampioenschap. Dat is helemaal niet zoiets vreemds. Iedereen kan dat zien. En verbaast het jou dat uh, Mario Been nu trainer van Genk is geworden? En de Champions nee, League maar, maar in gaat. Dat in de voetbalwereld verbaast mij niets. nee. Dus dat, is, dat vind ik niet. Uh, ik, ik hoop dat hij daar heel veel succes had. En ja. Voor de rest zal het mijn zorgen zijn. Uh, maar in de voetballerij is het. De, de, de, we hebben het toch meegemaakt een, een trainer die vandaag ontslagen wordt. en de volgende dag weer bij een grote club zit. Dus dat, dat is niet zo gek hoor. Maar ik wilde één ding zeggen nog. Want je had het over, over, de, sorry, over de breedte sport. Ja? Nou, waar, waarom presteren wij steeds beter? Dat heeft alleen te maken dat mensen met een heel groot. Verleden, geen voetbal, ik wilde zeggen voetbalverleden, maar sportverleden, dat die nu eigenlijk redelijk tot belangrijke functies krijgen. Waardoor zij zich beter in kunnen leven in al die sporters die daar keihard voor werken om prestaties te leveren. Ik denk dat dat eigenlijk een van de belangrijkste ontwikkelingen, ontwikkelingen ja. is de laatste jaren. Ja, want in jouw tijd waren dat natuurlijk gewoon bestuurders van eh, afstand. Ja, nou ja, dat kon ook een bakker zijn. Of een, ja, dat uh, maakt dan ja. <laughs> dat is niet zo belangrijk. Ja. Nou, André Bolhuis, zo gaat dat. Dus uh, ja, topsporters worden bestuurders. Niet allemaal, maar sommigen wel. Hoe gaat dat nou verder met uh, de plek van Anton Geesing? Anton Gezing is overleden, zit, zat in het IOC, het Internationaal Olympisch Comité. En wie gaat die stoel uh, straks uh, bezetten? Ja, dat, dat verhaal is iets omvangrijker dan het zo even klinkt. Vroeger hadden, je hebt IOC-leden op... Op persoonlijke titel. Dat was André, hè? Dat, de... was, uh, dat was Anton, hè? Daar mag er één van ja. in het bestuur nu, vroeger twee. Ja. Toen hadden we de kroonprins en Anton. Nu is Anton helaas overleden. Is de kroonprins, is de kroonprins die bezet die stoel. Ja. Daarnaast heb je... Dus we kunnen er nooit meer hebben dan één. Nee, maar de kroonprins verdwijnt uh, binnen enige tijd. Als de kroonprins... Uh, wat een fantastisch IOC-lid voor ons is. Ik zou me geen betere kunnen denken. Maar goed, als hij zelf besluit om dat niet meer te doen... dan komt dat aan de orde. En verder kan je op andere manieren daar nog in participeren. Maar wij zijn daarmee bezig. En ja? dat gaat in overleg, Met... niet via de radio. Oh, jammer. Maar je hebt wel een, een soort uh, shortlist van die zouden we zeker uh, erop willen zetten. Nou, wij zijn daarmee bezig, ja. ja. Ja. Andere, andere vacature betreft die van Ivo. Jij, Willem, je hoorde het toch niet? Andere uh, vacature, Ivo Opstelte. Die uh, de trok. Olympische Spelen 2028 naar Amsterdam. 100 jaar na dato. Wie gaat die plek opvullen? Ja, dat is. Uh, de, de, daar ben ik. ik heb toen de tijd de council uh, in elkaar gezet. En Ivo gevraagd om dat te gaan doen. Dat vond hij geweldig. Ik was er ontzettend blij mee. We weten allemaal dat hij iets anders is gaan doen. Ik ben daar heel erg mee bezig. En uh, ik hoop dat vreselijk snel deze week af te ronden. Ja. Dat wij een hele goede opvolger. Ja, je voor, kan, je uh, kan niet twee keer zeggen, ik noem geen namen. Ivo te zullen dus hebben... Nou, het is zo. Die council die dat regeert, dat plan... daar moet aan voorgelegd worden wie dat zal gaan worden. En als die instemmen, dan gaat dat uh, gebeuren. En ik, uh, dat is dan de toezegging die ik wel doe. Er is een hele grote kans dat het van de week allemaal gaat gebeuren. Ja. Ik hoop ontzettend dat dat ja, lukt. Lekker, Willem, zo. Ja, het... Willem, het is nog duidelijk ja, voor ja. je. Voor mij wel. Willem, Willem. <coughs> Voor mij wel. Ik weet het, maar ja, nee. ik zeg het ook niet. Het, ik. ik wou zeggen, jullie ja. hebben het al op de golfbaan over. Alleen zegt, zegt hij dan, Willem, ja, maar, mondje dicht. Hè. Maar ik ben het wel heel erg met Willem eens van die sporters. Hè. Willem ja, kan het altijd ja, nee, nee, en bondig nee, even, zeggen. er nu overheen. Maar ja. je wilt gewoon niet zeggen nog. Ik wil het nu niet zeggen. Nee, nee. nee omdat ja. ik dat niet kan. Omdat ik dat eerst moet voorleggen aan mensen ja. die daar uh, ook Maar moet je dan aan... van de hoge bandachtige denken, dat, dat soort types? Uh... Nou ja, ik denk dat het beter is dat we daar geen namen noemen... want dat gaat allemaal weer apart leven leiden. Het heeft ja. geen zin. Ik ah. wil nog even terugkomen op wat Willem zei ja, van die sportmensen. Mag. Want dat vind ik een heel interessant... Hij kan het zo mooi kort en bondig samenvatten. Maar dat is dus ook zo. De ja, laatste tijd komen in de sport ja. ook veel meer sportmensen. Ja, Hoewel, nou, je moet er voort... wel, André, je weet, je moet er voorzichtig mee zijn. Want Anton Geesink heeft lang niet elke sporterbestuurder gelukkig gemaakt... in zijn EOC-functie. Dat klopt, maar Anton had een eigen stijl, zal dat ik mag maar zeggen. zeggen. En eh, kijk, judo, dat is een sport, daar pak je iemand beet, je gooit hem op de grond. Ja, dat deed hij als bestuurder ook. En dan, je dan sta je tevreden te kijken en dan zeg je, joh, stel ja. op, doe ik het nog een keer. Ja. En... Eh, ja, dat is, in die stijl was hij ook bestuurder. Maar hij heeft ook heel veel dingen heel goed gedaan. Ja. En uh, ja, ik ben Zeker. hem zelf daar altijd ja. erg dankbaar voor dat geweest. Dat is geweldige geweldig. Zeker. Ik vind het heel jammer dat hij er niet meer is. Dat, Zeker, euh... maar hij, hij was toch ook de nagel aan de doodskist van een aantal uh, NOC-voorzitters. Uh, Jawel, die hebben veel last van hem gehad. Uh, ja, dat ja, zou dat kunnen. is wel zo. Ja, maar waarom ja. hebben ze veel last? Ja, omdat hij brieven schreef. En, ja, maar en ook omdat hij, hij vaak zei wat hij dacht. Ja. Nou. Ja, maar soms is dat niet handig, Willem-Marchie. Nou, ik vind het over het algemeen wel. Als iedereen dat nou zegt. Ja, ja. En en daar ging... heb je ook weinig problemen. Ja, maar hij ging ook beleidsplannen schrijven waar de rest van het bestuur geen Ja, nou, ik heb die brieven nooit gekregen. Dus nee, ze waren niet voor jou bestemd. bestemd. Zou jij een bestuurder zijn dan? Nee, Zou jij nee, dat nee, willen? Nee, nee. nee, toch? Jij bent echt een man van. Uh, inderdaad, nee, meer de invloed nee, in de wandelgangen. Nou, mijn, uh, je moet wel je, je eigen kwaliteiten kennen, denk ja. ik. En dat is niet besturen. Nee, maar goed, ook... Nee, ik zou zo... gek worden van ja, al natuurlijk. dat gezamenlijk. En zij van jou de natuurlijk. Ja. En zij van jou zegt, ik, ik ga ook mee. brieven schrijven. Dan. Ja, kijk Denk uit. Ik. Nee, dat moet je niet hebben. Maar je hebt inderdaad aan dat soort types als Willem ja. natuurlijk heel veel anderen in, in, in jouw disciplines. Nou ja, ik, ik, ik heb daar zelf heel veel aan. Ik kom zelf ook uit die wereld. Ja. Ik kan heel goed met hun communiceren. En daarom heb ik er veel aan. Dus ze kunnen mij veel dingen vertellen. En dat hoop ik dan op te pakken om door te geven. Uh, maar in mijn tijd dat ik bestuurder was bij de Hockeybond... Uh, voorzitter van de Hockeybond, heb ik altijd in mijn bestuursleden... tenminste vier tot vijf oud-internationale spelers gehad. Dat is altijd zo geweest. Dus ik ben het ook gewend en ik doe dat nu ook in het bestuur van het NOC ook weer. Uh, dus ik, ja, ik ben er groot voorstander van. En Willem is er misschien wel geen ras bestuurder, maar die kan heel goed zijn mening overbrengen. Daar kan iedereen mee doen wat hij wil. Dus het is helemaal ter beschikking van ons allemaal. Ja, wat ga je nu doen, Willem, deze zondagmiddag? Als je hier klaar bent, dat is over ik een minuutje. Ik denk dat ik zo naar huis ga. Echt waar? Niet <tus> ja. de golfbaan op vandaag? Nee, of is nee, het gewoon nee. Het nee. Eer? nee ik, ik moet eerlijk zeggen, ik kwam aan en ik stapte uit mijn auto... Oh. toen had ik echt het gevoel, ik hoor bij Max. <laughs> ik heb gisteren achter well, de gespeeld in de zon... Oh. met een tas op, me, op mijn rug. Ik denk, nou, dat, is, dat, dat is toch eigenlijk niks voor mij meer. Nee. Dat was echt zo zwaar. Ik was vanmorgen zo stijf als een hark. Dus. En André Bolhuis... Heel kort nog even. Gisteren, ja, ik heb gisteren de Rode Kruisrally in mijn oude auto gereden. Daar ben ik als een wilde over een paar heuveltjes gevlogen. Ik heb mijn uitlaat eruit. Maar, het was, uh... maar ik voel me ook max uh, gisteren in okay. de oude auto rally. Nee. 33% ondersteunt uh, de ambitie van die medailles. Een mooie zondag en veel Kijk, plezier uit. bij Langs de Lijn.